Gert bij het NOS-journaal. De ouderen leden de bond terug toe. Dat zeggen oud-medewerkers in het AD. De leegloop zou zijn begonnen toen Ambo-directeur Den Haan... de rekeningen van de lokale afdelingen blokkeerde vanwege fraude. Ook kunnen lokale besturen niet meer bij hun ledenadministratie. De afdeling Leeuwarden legt leden daarom in advertenties in huis-aan-huiskranten uit... hoe mensen het lidmaatschap van de Ambo kunnen opzeggen. In de sporthal in Steenbergen in Brabant is gisteravond de informatiebijeenkomst over de opvang van vluchtelingen in de gemeente ruwmoedig voorlopen. De burgemeester werd uitgejouwd en later bij de mensen het spreken werd mensen het spreken onmogelijk gemaakt door jolende tegenstanders. De gemeente heeft plan om in Steenbergen 600 asielzoekers op te vangen. Een deel van de inwoners van Steenbergen is daar fel op tegen. Bondskanselier Merkel heeft de Israëlische premier Netanyahu terechtgewezen vanwege zijn uitspraken over de holocaust. Netanyahu had gezegd dat Hitler het idee voor de jodenvernietiging van een Palestijnse moslimleider had. Merkel zei Duitsland is verantwoordelijk voor de jodenvernietiging en is zich daar volledig van bewust. De twee leiders spraken elkaar in Berlijn over het opgeleide geweld tussen Israël en de Palestijnen. Merkel benadrukte dat ze instaat voor de veiligheid van Israël. Een twee-staten-oplossing moet volgens haar uiteindelijk een einde maken aan het lange conflict. Nederland moet mogelijk meer betalen voor de JSF straaljagers, omdat de kans groot is dat Canada zijn bestelling intrekt. De nieuwe premier van Canada, Trudeau, had tijdens zijn verkiezingscampagne gezegd dat hij niet wil doorgaan met de JSF. Als Canada zich inderdaad terugtrekt, vallen de kosten per toestel zo'n 1 miljoen dollar hoger uit. Dat zegt een hoog militair in het Pentagon. Het weer bewolkt met wat lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het droog en in het westen is soms wat zon. Het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden.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 I'm mm -hmm. Zo heet het programma live vanuit Hotel Hoogland. Welkom weer op deze zaterdagochtend, de 17e oktober. De techniek vandaag in handen is van Jonas Parsons, staat hier, maar hij heeft inmiddels assistentie gekregen van heer Geurensen Junior. En dat is hartstikke mooi. De redactie van dit programma is van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie is van Gerrie Rutte. Koffie krijgen we ook van Gert en Yvonne vanochtend, begrijp ik. En ook van Gerrie hier, dus dat is mooi. Presentatie van het programma. Henny van der Leden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook jij uh, goedemorgen, zou ik zeggen, Rob. Ja, graag gedaan. Wat gaan we allemaal behandelen? Want nou, we hebben een stevige agenda voor dit programma. Ja, we hebben best wel iets heel leuks. We hebben om te beginnen inderdaad um, Herbert Willems van Send 4 en die gaat over de Ada Art Fair tentoonstelling met Zandvoort kunstenaars praten. En blijft u vooral luisteren, hij heeft. Een verrassing. En die gaan wij straks vertellen. Daarna hebben we de classic concert met music all in. Met Mr. And Mrs. X van Mai. Elsa Visser gaat daarover vertellen. En dan voor het nieuws hebben we ook nog het Open Nederlandse kampioenschap: Garnalenpellen. pellen. Nou, Zandvoortse kan, <laughs> kan het niet, hè, natuurlijk. Sorry? Zandvoortse kan het niet, hè? Zandvoortse kan het niet. En uh, ik uh, zou best leuk vinden als ze hier even gingen pellen. Maar ik denk dat dat weer een wistful thinking is. Ja. Ja, dat gaat niet gebeuren, nee. Oké, okay, dan hebben we nog twee euro op. Ja, tweede uur hebben we dan uh, Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Die komt praten over het vluchtelingenbeleid Zandvoort. Zijn we ook wel nieuwsgierig naar. Het is natuurlijk een hot item uh, in heel Nederland. En dan hebben we twee blokken gereserveerd voor wethouder Gerard Kuipers. En onze gemeentesecretaris Ankie Griekspoor. Zij gaan uh, praten over de verhuizing van alle Zandvoortse ambtenaren naar Haarlem. En ja. daar hebben we aardig wat vragen over. Het dus, hot uh, item in, in ja. uh, de media. En we hebben nog wel wat meer vragen voor ze. Maar dat weten ze nog niet. Dat nee, komt dus vanzelf. Voor politici moet je altijd confronteren, heb ik geleerd. Dus uh, dat werkt het best. Nou, niet te veel zeggen, want straks dan luisteren ze en dan willen ze niet meer komen. Ah, dat, dat, ze kunnen wel tegen een stoutje. Jawel. Herbert Willems, tegenover over ja. ons van sand Even in kort, wat is sand Zandvoort is een uh, collectief van vier kunstenaars. En uh, nou, die hebben hun uh, krachten zeg maar, gebundeld. Het zijn vier disciplines. Het zijn ook vier mensen die komen uit Zandvoort of omgeving. Ik kom zelf uit Haarlem. Ellen uh, Keul die komt uit uh, Zandvoort. Heeft de atelier in ieder geval hier. En woont zelf in Aardehout. Noor Brand komt uit Zandvoort. En uh, Frank Stolk komt ook uit Zandvoort. woont ook hier. Dus het zijn vier kunstenaars eigenlijk, vier disciplines, die, die samen hun krachten bundelen en zich samen presenteren. Nou ja. Dat is eenmalig of is dat nee, continu? Hoor, dat nee nee, open. dat is eigenlijk uh, continu. Het zijn eigenlijk mensen die vroeger bij de BKZ, de beeldende Kunstenaars Sanford, gezeten hebben. En dat is een groep van ongeveer veertig kunstenaars. En nu met z'n vieren verder gaan, want ja, met z'n vieren kun je meer bereiken, uh, kun je meer doen eigenlijk dan zo'n grote groep van veertig mensen, dat werkt altijd wat langzamer en trager. En met z'n vier kun je dat gewoon veel beter aanpakken. Werkt dat gewoon sneller en efficiënter. Okay. En wie heeft het initiatief genomen en uh, gezegd met, uh, met wie gaan wij verder? Ja, dat is eigenlijk uh, langzaam ontstaan eigenlijk. Mensen die op een gegeven moment aangaven van iets meer te willen... dan alleen maar bij de BKZ, die beeldende kunst naar voor te horen. En gezegd hebben van nou, uh, zijn er anderen die daar ook voor voelen... hebben toegezocht naar vier disciplines. Ellen doet glas, glaskunst. Uh, Frank doet Art, Noor doet uh, Noor Brand. Die doet beelden. En ik doe uh, Fine Art. Hè, dus schilderen. Ik maak schilderen schilderkunst. Dus dat is wel een van de... Um, ja, dat was eigenlijk een van de uitgangspunten. Om uitgangspunten een aantal disciplines bij elkaar ja. te brengen. Ja? Betekent dat dat er uh, nog iemand bij zou kunnen bewijzen van spreken met een andere discipline? Of zeggen jullie van nee, wij houden het klein, wij houden ja, het bij vier? Ja, wij houden eigenlijk het graag klein. Want hoe korter de lijntjes zijn, hoe effectiever en efficiënter je kunt werken. En daar gaat het dan met name om. We hebben vier disciplines, gewoon, dat vinden we op zich heel prima zo. En uh, dat werkt ook heel goed. En de mensen moeten ook, laten we zeggen, een zekere chemie hebben onderling. Dat is dus ook, dat luistert ook heel nauw eigenlijk. Ja. Met elkaar door één door kunnen en samen dingen kunnen ondernemen. Samen naar art, gaan, et cetera, et cetera. Ja, dat betekent ook dat jullie niet, niet meer samenwerken met de mensen van de BKZ? Ja hoor, die dat wel, dat uh, aantal mensen wel zitten vroeg. nog bij de BKZ. Oh. Uh, Noor en Ellen zitten nog bij de BKZ. Frank Stolk is de voorzitter van de BKZ. Oh, okay. En ik heb bij de BKZ gezeten en zit nu bij de kunsthuisvereniging Hoorn. En wat ja. hebben jullie als plannen om met z'n vieren te gaan doen? Tentoonstellingen ja. of... Uh... Ja, uiteraard tentoonstellingen doen. Uh, we hebben afgelopen augustus, eind augustus was dat zijn, in Oudmarsum geweest met z'n vieren. We ja. hebben ons als cent voor gepresenteerd ook, daar in Oudmarsum. Het, het, het kunstenaarsdorp. kunstenaarsdorp. Het kunstenaarsdorp in Twente. Hè. En uh, dat is heel goed bevallen gewoon, ja. dat ging heel goed. Uh, we gaan dus uh, over twee weken of ander date, dus over een week al hè... Gaan we naar uh, Zwijndrecht. Naar de ARA Art Fair. Doen we ook met z'n vieren gewoon. Dus we presenteren ons steeds met z'n vieren. En we zoeken uiteraard ook galeries. En daarnaast natuurlijk ja, uh, is er ook veel gezelligheid. Praten over kunst met elkaar. elkaar een beetje motiveren. Op de rails houden, et cetera, et cetera. Uh, Want mooi, dat heb je ook nodig natuurlijk. Als je met, met z'n vieren in verschillende disciplines zelf ergens aanbiedt. Dan heb je al gauw een galerie vol, ja, ja. zeg maar. Ja ja het is wel een pakket wat je ja, dan Ja, we bieden, ja. laten we zeggen, zo'n soort pakket aan. Dat is voor galeriehouders is dat erg prettig. Ja. Want die nodigen meestal drie of vier kunstenaars uit in een galerie en zo. En uh, als wij met z'n vier komen, hebben ze meteen, ja, uh, laten we zeggen, uh, het hele, laten we zeggen, scala hebben ze uh, gepresenteerd. Vinden zij dat plezieriger dan solo uh, Ja, ik denk exposities? dat het voor hen makkelijker is. Als ja? ze, laten we zeggen, met één groep kunnen praten, gewoon over een expositie, dat presenteert makkelijker, dat is uh, wat uniformer gewoon. En net voor iedereen. Wat wil dan? Ja. En voor iedereen wat wil natuurlijk, ja. ja. Kunt u ook nog even zeggen waar ARA voor staat? Want ik weet het niet. Nee, ik het niet. Oké. Okay. Het is het ARA Hotel, het is een Van de Valk Hotel in Oh, dan is het dan de ARA. De ARA. Ja. Ja. Ja. Oh, dan het ARA staat het Hotel. daarvoor. Ja, ja, ja. En dat is uh, Er Dus 100 kunstenaars uh, die worden daar uh, ingebracht, zeg maar eens, een weekend: 24 en 25 uh, oktober. En uh, presenteren daar hun werk aan. Ja, ja. Nee, dat... En daarom heet het ook de ARA Hot ja, Want dat is uh, het logo van uh, de, de ja. Valk Hotel. Het hotel heet gewoon ARA Hotel. Van de Valk Hotel, ja. ja. In zijn Ja, Dat is wel mooi. En, uh, heb je de graag een gratis het gratis. Uh, ja, het is een prachtige locatie. Het is uh, aan de oude Maas. Dus je kijkt over het water uh, uit. Zo. Het is een heel mooi hotel. Uh, alles gaat eruit. En 100 kunstenaars erin gewoon. Het is uh, geopend voor het publiek op twee dagen: hè, zaterdag en zondag, 24 en 25 oktober. Uh, niet gratis. André, geloof ik, even. Uit mijn hoofd 5 euro, maar daar krijg je wel een drankje voor. Mag je gratis parkeren? Word je ja. vriendenkolf et cetera, et cetera. Dus uh, dat zijn de kosten niet. En uh, ja, uh, voor de kunstenaars is het natuurlijk ook een hele goede manier om zich te presenteren. Een mooie manier om zich te presenteren. Want we zeggen, er zijn wel veel kunstenaars die dat willen, maar er is ook een strenge aan de lotage, Dus het niveau is heel goed. En het is leuk om daar weer eens met andere mensen het contacten op te doen leuk, en te praten. en nu allemaal onderhand. Ja. Het is toch maar een groep van, van twee, driehonderd kunstenaars in ja. Nederland. Dus je komt elkaar steeds weer tegen en daar ook uiteraard. Het ja. is wel mooi dat jullie daar dan toch tussen zijn. Ja. ja, er wordt natuurlijk steeds gebarroteerd. Uh, we hebben het al een aantal, aantal keren eerder gedaan. Daar bij de AAR Aardveer. Uh, tenminste, ik ben er voor de vierde of vijfde keer. Ellen heeft er een keer vaker gestaan. Noor nog niet en Frank ook. Ook nog niet wat gaat dus nu gebeuren en uh, is het nu even tijd geworden voor onze beroemde uh, surprise we ja. hebben een verrassing een U mag hem ja, ja. aankondigen ja, de verrassing is dat er twee vrijkaarten beschikbaar worden gesteld uh, mensen moeten dan even bellen naar de tudo ja, geloof ik hè? daar heb ik de gegevens van dus ja. het zijn inderdaad twee kaarten en die zijn voor de Ara Art affair ja. Op 24 en 25 oktober in Zwijndrecht. In Zwijndrecht ja, zeker. Wilt u daar nou voor in aanmerking komen? En dat denk ik haast wel naar dat enthousiaste verhaal. Dan moeten we even bellen naar de studio van ZFM. Dat telefoonnummer is 023 uiteraard. 573-0393. Ik herhaal nog even 573 03. 9-3, en dan moet u even uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Want onze hoofdredactrice die zal hierna de uitzending daar naartoe gaan. En alle verdere dingen verzorgen. Nou, dat is een mooi ja, is... aanbod, in ieder geval. Ja, dat ja, is leuk. Ja. Het is op zich natuurlijk heel leuk om erheen te gaan. En zeker nu het inderdaad eh, zonder te betalen kan hè, met vrijkaarten. Ja, want de toegangsprijs is normaal. Vijf euro. Oh, vijf euro. Maar het is gewoon het idee dat je dit gaat winnen. Kunnen wij ook bellen, Rob? Ja, we kunnen nu gelijk gaan bellen natuurlijk. Maar dan moet je wel kunnen. Dat is wel het punt natuurlijk. Het volgende weekend al, hè? Het volgende weekend, ja. Zaterdag en zondag, ja. Oké. Van tien tot zes uur, s'avonds. s morgens tot zes uur. Kunnen wij cent ook nog ergens vinden op het internet? Ja. wwwcent NL. En het dan wel gewoon, met een en ja, de, de, de vorm van het Engelse Vier. Engelse oh, Vier, ja, precies. Ja, ja. Dat heeft ook een beetje, zeggen, een linkje met Zandvoort, natuurlijk, hè, ja. het zit erin. Ja. Ja, dat is natuurlijk de, de dubbel, hè, maar het gaat ook precies, over. Vier de van Zandvoort, ja, maar dan... precies, ja, ja. Maar het zijn ook vier, ja. vier kunstenaars. Hoe lang eigenlijk bestaan jullie al? Een um, half jaar? Iedereen jaar, een jaar onderhand. Ja, okay. dus, uh, En tot nu toe bevalt het heel erg goed. Het is altijd een beetje afwachten: van uh, is er wel een klik? en, en gaat dat goed samen en zo, maar ja, het bijt elkaar natuurlijk helemaal niet, want ze maken vier verschillende dingen gewoon. Mensen die uh, goed met elkaar kunnen opschieten, met elkaar overweg kunnen, elkaar goed kennen elkaar. Dus uh, dat is heel plezier Heb Hebben eigenlijk. jullie nou wel eens, kan ik me zomaar voorstellen, als je zegt, nou, wij gaan met z'n een tentoonstelling doen, laten wij iets verzinnen met een gezamenlijk thema of zo. Is dat, of is dat nog niet aan de orde geweest? is dat niet aan de orde geweest, maar dat zou op zich heel goed kunnen natuurlijk. Heel veel galeries doen dat namelijk ja, wel. en dan die verschillende bepaalde, uitingen met ja, één precies, thema. Ja, die hebben één bepaalde naam, Laten we zeggen, de vechten. Of nou, noem maar iets op gewoon. En dan probeer je toch in ieder geval daar een beetje heen te werken. Ja. Dus het hangt een beetje af van, van wat men van ons wil. Ja? En eh, daar kan we op weer gespeeld worden uiteraard begrijp dat oh, er nog heel ja, veel werk ligt, hè? Ja, ja. ja. Vrij eh, vrije ja. vorm van samenwerking in ieder geval. zeker ja, ja. weet. Ja, ja, het werkt heel goed en nogmaals, het werkt beter dan met grote kunstenaarsverenigingen. Horen, Daar hebben ze honderd kunstenaars. De BKZ hier heeft veertig kunstenaars. Dat is moeilijker als je iets wilt ja. gaan doen dan met z'n vier. Ja, alle alle neuzen één kant op krijgen. Ja. Dat heb je ja, in natuurlijk. alle verenigingen en alle samenwerkingsvormen. Dat is altijd ja. lastig. Ja, ja, ja. Aan ja. de andere kant is er natuurlijk wel een heel rijk uh, kunstenaars. Uh, Collectief hier in, in ja, Zandvoort. Ja. Toch op zich vind ik ja. dat wel heel erg leuk. Ja, het is op zich heel bijzonder dat, laten we ja. zeggen, nog 40 kunstenaars bij zo'n BKZ, zitten. Ja. De Beeldenkunstenaars Zandvoort horen. Dat is op zich heel, heel bijzonder hoor. Maar ja, ja er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel plaatsen horen ook. Er zitten ook 100 kunstenaars. Er is een kunstenaarsvereniging in, in Haarlem, een grote. He. De kunst zij als doel, de KZOD en zo. Dus iedere plaats, nou. heeft, ja, precies, iedere plaats heeft zo'n beetje zijn eigen kunstenaarsvereniging. Ja. Maar Zandvoort ook inderdaad. Ja, ik ja, heb altijd al gezegd: tijd om de bergen. De uh, ja ja. nu, ja, is ja, ja. Sorry, de Zandvoortse school. Ja, de Zandvoortse school. In van ja, ja, ja, de school. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Alleen is dat over een honderd jaar of zo pas ja, precies. weer uh, duidelijk. Ja, Als allemaal dood zijn. Maar, nee, we moeten nu mee beginnen. Ja, ja, ja. ja. Leuk. Ja, goed, dan uh, nog even een herhaling van het telefoonnummer... voor de twee vrijkaarten voor volgend weekend. Ja, dat gaan we doen. Dat is 023 57303. 9, moet u even uw naam, adres en telefoonnummer achterlaten. En wie weet, twee kaarten uh, voor de ARA Art Affair op 24 en 25 oktober in Zwijndrecht. En um, ik neem aan dat op uh, het internet ook adressen te vinden zijn waar dan precies. Want Zwijndrecht is op zich wat groot. Ja, als je inderdaad neemt www, uh, valkart dan komen, oh, dat ze is ook, ja, dan komen ze ook daar terecht op de site van, Valk, van het Valk Hotel. En dan zien ze precies waar het is. In, in Zwijnlicht. Ja. En anders dan is het, als je dat helemaal niet weet, een kwestie van even u bellen. Ja, dat kan ook. Ja. Sandfor.nl. Nou, dat dat, dat moet leuk. Ja. we ja. ja, willen ons veel succes en bedankt Dank voor de, de komst ja. van de studie. Ja, heel graag gedaan. Goed. Dan ok, gaan wij succes. naar de muziek. Düsseldorf, hebben het helemaal goed gezet, van Music All In. Eén even, 30 seconden, wat is Music All In? En dan gaan we luisteren naar jullie, want we hebben wat muziek gekregen. Kokkie, of waar? Ja, nou, Music All In is een uh, dames- uh, of een vrouwenkoor. En wij zingen dus, uh, dinsdagavond in de krocht. Onder uh, de bezielende leiding van Inge Stalie, dat is onze dirigente, sinds hem twee jaar. En wij zingen een voornamelijk heel gevarieerd repertoire. Dat, het, het gaat van echt van Mozart tot musical. Alles ertussenin, wat we leuk vinden, dat zingen we. Dus we kunnen zwaar regel, religieus zingen. Maar we zingen ook uh, Boerinnetje van Buiten, bijvoorbeeld. Nou, ja, dat is juist mooi. Hè, al die ja, dat is dingen. heel leuk. En ja, het is een vierstemmig vrouwenkoor. vrouwenkoor. Ja, vierstemmig vrouwenkoor. Ja, het is een hele, hele leuke koor. Een groep met vrouwen. En, we zijn niet per se gescholde stemmen, eigenlijk helemaal niet. De meeste van ons kunnen niet eens noten lezen, maar we vinden zingen gewoon heel leuk. Oké, okay, nou daar en gaat het uiteindelijk is... ja, om, he? daar gaan we nu ook naar ja. luisteren. Musical in, en uh, welk nummer gaan we luisteren, Kokkie? We gaan naar het nummer Ninië luisteren. De Russisch-orthodoxe kerk. van Musical in, met een prachtig uh, Russisch nummer. Uh, onbekend door wie geschreven, maar Ninja is wel heel mooi om te horen. A cappella. En dat gaan jullie morgen ook zingen, begrijp ik. Dit nummer gaan we morgen ook zingen, ja. ja. ja. ja dan maar, hebben we een morgen jullie een paar een... nummers, a cappella. Ja. Maar ook heel veel begeleiding van de pianist Theo Wijnen. En we ja. hebben gastoptreden van... Uh, morgen hebben we ook twee gastoptredens uh, Wanda Poots op Fluit... En Isa schoot op harp. Dus dat is heel bijzonder. Want Isa is pas 17 jaar. Zeer getalenteerd. En we zijn heel trots dat ze bij ons morgen ook weer, uh, wil begeleiden. En ze speelt ook een solo stuk. En dat doet Wanda dus ook. En Wanda heeft vroeger bij ons op het koor gezeten. En die heeft toen gekozen voor een fluitcarrière. Dus die speelt nu in een orkest waar zij fluit speelt. Nou ja, en Theo Wijnen is natuurlijk de bekende pianist in Zandvoort. Leuk, want deze, uh, wat wij net gehoord hebben, dat komt van een cd die u had meegenomen. En dat zijn dat allemaal uh, dingen op die het koor uh, zingt. Dit is een van opname, dat zijn we uitgenodigd vorig jaar door het Zandvoorts Mannenkoor. En wij zingen wat samen met hun en we zingen dan die twee, twee nummers uh, a cappella. Alleen dus. Ja, ja dus, en uh, morgen dan heeft u ook samen een optreden met het Zandvoortsmannenkoor? Mannenkoor? Nou, het is niet het hele koor, het Zandvoortsmannenkoor. Mannenkoor. We hebben een delegatie van twaalf mannen. We hebben we uitgenodigd, eh, want we vonden het anders te massaal worden. En altijd hetzelfde, van als wij zingen dan het mannenkoor erbij. dus Dit is een speciale ja, concert georganiseerd door Classical Concerts. En we vonden het mooier om dan twaalf mannen achter het koor te hebben met bepaalde nummers. Ik, uh, en wanneer is precies uh, morgen de uitvoering? Het is in de hervormde kerk hè, op het ja. Het is om drie uur en het uh, kost vijf euro. om half drie gaat de kerk open. Ja. Niet onbelangrijk, ja. want je moet er wel een drie Je moet wel een plek hebben natuurlijk. Ja, ja, ja, het is hoeveel vrouwen zitten er in z'n in? 23. Ja, het gommelt een beetje. We hebben nu twee nieuwe leden erbij. Dus ja, 23 de... leden op het moment. 23 of zo, ja. ja we gaan ja. altijd de ruimte voor groeien, natuurlijk. Ja. Dus als je dat uh, zou willen proberen, is op uh, dinsdagavond om 8 uur. Uh, repeteren wij ingebouwde krocht. En uh, daar ben je altijd welkom. Dan kun je een paar keer zomaar meezingen. Totdat de dirigent een stemmetest bij je afneemt. Ja, ja. zij bepaalt of ja of nee. Of je dan mag blijven. Ja, dus als Goed. iemand zegt, ik vind dit wel heel erg leuk. dan meldt hij zich op de dinsdagavond. ...in gebouwde krocht, gaat even meezingen... ...totdat het moment Supreme daar is. En dan moet hij inderdaad, hij of zij, of zij natuurlijk, een stemmetje. Ja, niet, niet meteen de eerste keer, hoor. Nee. Zo nee nee, nee, nee nee, maar je moet op een gegeven moment natuurlijk ja, iemand, uh, kijken of iemand goed genoeg is... ...om, om in het moment ja. mee te zingen. Ja. Ja. Nou de, de Vooraf aan zo'n eerste, dat je mee wilt doen even... ...dan doet Inge even kijken hoe, hoe laag of hoog je stem is... Ja. Want te weten of je bij de alto moet staan of bij de soprane, ja, natuurlijk. Ja. Hè, ja. Dat, uh, anders sta je misschien verkeerd. Ja. En en dan, misschien hebben jullie wel op een gegeven moment veel meer behoefte aan de ene, aan, aan soprana ja, of aan alto of wat dan ook? Sopranen graag eerste eerste sopraan, tweede sopraan. Is, is dat hebben we heel dat? moeilijk? Om, ja, uh, ja, dat is naarmate je ouder wordt, wordt je stem lager. Ja, ja. Ja, ja dat is ja, echt zo. En, <laughs> uh, dus ja. we zijn heel blij dat we nu, <laughs> dat we nu een nieuwe sopraan erbij hebben, een eerste sopraan, en uh, nou dat is een uh, welkome aanvulling. Dus eigenlijk zegt u, ik ben op zoek naar uh, toch sopranen. Eerste, vereniging. Ja, Eerst, uh, nou, er zitten ook veel dames van buiten Zandvoort, hè, koor. dat is wel bijzonder aan musical in. Het is niet dat, specifiek uh, voor Nee, we helemaal niet. Een nee, ja, dus heleboel mensen wonen uh, buiten Sandvoort, ja. Aardenhout, Benveld, Bloemendaal. Die vinden dit Hoopdorp, gewoon, Zandvoort? hoofddorp. Zandvoort? Nou, ja, ja, ja, we hebben echt ja, van ja, alles ja, en nog wat. Ja. Maar uh, ook Tweede Alten zijn hartelijk welkom. Ja, dat <laughs> begrijp ik. Nou, de laagste en de hoogste stemmetjes. Zou u het, het, het koor zelf betitelen, kunnen betitelen als een laagdrempelig koor? Of zegt u nou dat ook weer niet? Nee, het is, is niet wel laagdrempelig. Wel iets, nee. Nee, nee. nee, we zijn geen popkoor. En dat is dan nee. vaak wel heel laagdrempelig. Nee. Ja, ja, ja, omdat wordt wel gewoon en ja. tekst uit hun hoofd al kennen. En dat is bij ons... Nou, we zingen natuurlijk wel eens een beetje populair, maar het ligt toch wel iets anders als ja. een popcorn. Ja. Ja. ja, en toen hebben we hebben natuurlijk wel antwoord ook nog een, een echt popcorn. Ja, met, ja. Met, de beachpop De beachpop ja, die zingen ja, En dat is wel heel wat anders. Hè? Maar wij vinden dat, uh, dat, dat gevarieerde juist leuk. Want ik heb ook niet zoveel met klassieke muziek bijvoorbeeld. Maar wij zingen ook wat klassieke nummers. En dan denk ik, nou, dan gaan we naar beurs van Anouk bijvoorbeeld. Nou, dat is dan meer mijn ding. En zo heeft iedereen in het koor zijn eigen voorkeuren. Die zegt van ja. oh, dat nou, vind nou, ik niet. Het is leuk, maar ja, je doet gewoon mee. En naarmate je het meer doet, dan denk je, nou, het is toch, dat gaat wel. Ja, het <laughs> is ja. wel leuk. Maar uiteindelijk doe je dan, zing je dan ook wel dingen we, waarvan je zegt, nou, dat past bij mij. Dus ja, er is, het is heel fijn ja, ja, En je hebt ook zelf inbreng, dat je zegt van, nou, dat vind ik zo'n leuk nummer. Kunnen we dat eens gaan zingen? Ja, dat leggen we dan voor aan de muziekcommissie. Ja. En, uh, oh, er is ook een muziekcommissie. Nou ja, ja, ja, het is ja, helemaal opgedeeld in ja. kleine commissies. Oh, voor eens is, is dat van de dames zelf... Van de nou, de dirigentie daar uiteraard in. ja ook. En ook twee koorleden. Dus zij met z'n drieën bepalen wat eh, voor muziek er gezongen gaat worden... Maar we hebben wel inbreng wat Els net zegt. We kunnen voorkeuren uitbrengen. En zij bepalen uiteindelijk wat het gaat worden. Waarvan zij denkt, pas het beste bij ons in qua stemmen dan Dat ook. zijn natuurlijk dames die ook heel veel verstand hebben van muziek. Ja, nou de dirigent natuurlijk sowieso. Ja, uiteraard. Ja, dat, dat, en dat dat een van gebruik. de twee dames die bij zitten die hebben ook echt verstand van muziek. Ja, ja, ja. Want dan, uh... ja dat is mooi. Ja, dus nog even, dat morgen, is het uh, ja. programma van morgen. Ja, morgen, ote. zondag 18 oktober. Ja, onder, onder het kader van Classic Concerts. Dat is natuurlijk oh. altijd... Uh, ja, ja, we zijn daardoor uitgenodigd. wij zijn daar ook zeer vereerd mee, hoor. Ja, ja dat is mooi. Want uh, ja. Ja, dan krijg je toch ook... Uh, er zijn heel veel mensen die standaard naar uh, de uitvoeringen gaan van Classic Concerts. Er zit ook een uh, foto in van ons koordje. Uh, een mooie foto van uh, Music All In. Ja. ja. Ja, prima. Ze. Helemaal goed. Onder leiding van uh, In... Inge Stali. Gaat dat ja. morgen allemaal gebeuren. Piano van Theo Wijnen. En dan Wanda Poots op de dwarsfluit. En Isa Schoots op de harp. En de delegatie van Santos Santander Kortom, dat wordt een feestje morgen. Wordt een feestje? Ja. Kijken naar uit. Vanaf half drie de kaarten zijn verkrijgbaar aan... Uh, bij Tromp en, en nog Trump aan de kerk. de kerk. En vanaf half drie uh, aan de kerk. Dus, ja. uh, en vanmiddag uh, de generale repetitie? Ja, ja, twee uur. Spannend, hè? Maar ja. dit is niet voor publiek. die is niet voor publiek. Nee, nee. nee, nee. Voor publiek. nee, nee, nee. beter over <laughs> of niet, denk ik. Ik, ik zie u schrikken u. van... <laughs> nee, ik zie het publiek niet. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Daar mag nog alles fout gaan. en tien, nou, tien keer overnieuw. En het is, nou we hebben ontzettend doen. ons best gedaan. En veel geoefend. En, uh, het is een zwaar programma wat we morgen zingen. We zingen alles uit het hoofd. Hè. Ja, dat, 24 uh, nummers. Dat is niet 24 niks, hoor. 24 nou, nummers. In alle heen, talen. We zingen... Dat, uh, het programma is opgedeeld in, uit verschillende liedjes uit verschillende landen. We gaan maken ja. morgen een reis om de wereld maken. Ja. Ja. We en met, we hebben dat Rusland, uh, ja. in... in uh, ja. En onze voorzitter praat alles aan... elkaar. Ja, die zingt ook mee, dus Joke Hilbers, dus onze voorzitter. En uh, zij heeft ook samen met Inge Stalie dit programma in elkaar gezet. En zij verzorgt ook helemaal het opkomen. Het uh, dus er Dus gigantisch veel werk En dan kun je geweest. een beetje uitleggen over wat ja, er zijn nu Ja, zij praat dus de blokjes uh, als het ware aan ja. elkaar. En ze heeft en ook nog een soort liefst. wat ongeveer daarvan of zo. Want het zijn natuurlijk allemaal vreemde talen ook. Ja. ja, ja, dat is wel leuk als je... Zullen we zingen het in de taal van het land? Ja, ja. ja we ah, zingen ja. alle talen. We dus ook Russisch. We zingen ja. dus ook Russisch. Ja, dat ook net dus ja. En Fins en uh, Italiaans. En wat Engels grap. en ja. Nederlands. Ja, ja we, we zingen ja, van mooi, alles he. en nog wat. En, en, en Latijn natuurlijk. Hè. Ja, uh, dat, maar ik, dat, ik, dat Fins bijvoorbeeld. Hè. Hoe, is er dan iemand die dus zegt, nee, zo klinkt het goed en zo klinkt het niet goed? Of nou. is dat de directeur nou, die, die dat Nou, met Fins is dat moeilijk, want we kennen niemand die dat uh, nee. spreekt. Dus jullie hebben dus Russisch, dat Russische nummers, dat is wel leuk, want er wonen wat Russen in, in Zandvoort. En die hebben we uitgenodigd. En die hebben ons precies fonetisch uh, uitgelegd ja. hoe we dat moeten uitspreken. Dat neemt... klem... Want er staat bijvoorbeeld Noenje, maar ja. je spreekt uit als Nienje. En ja. dat wisten wij natuurlijk niet. Dus hebben ze dat helemaal gecorrigeerd voor ons. En toen zijn ze in de kerk zijn ze komen luisteren. Of het ook echt... En ze hadden uh... helemaal toppies. Ze oh, vonden het helemaal goed. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Maar ja. met vins ja. ja. hebben jullie dat nog niet. Nee. nee. We zoeken ja. nog een zou zijn als een kwam, in de Nederland. We zingen ze ja. nou. Ik in het In ons. Nou, heel veel succes. Ik zeggen morgen. Uh, Dank je wel. Dank je wel. De programma's? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Bedankt voor ja, de Vraag gedaan. En bedankt ja. voor de uitnodiging. Ja. ja. Even Ik om af te gedaan. We hadden nog het idee dat u zou, samen nog iets zou zingen. Als nou Nee. <laughs> wij, uh, wij sparen onze stemvolgende. Precies. Precies. Dat ja, ja, ja, ja. zeiden we al tegen elkaar. Dat gaat vast niet gebeuren. <laughs> nee. nee. Nou, veel plezier in ieder geval morgen in de. Maar de kerk uh, hartstikke bedankt. En, uh, en wij gaan uh, gepast uh, muziek draaien erachteraan. die de koffie opdrinkt en dat is ook belangrijk, Aha. want anders wordt hij koud. Uh, tegenover ons twee heren, we gaan het hebben over iets uh, typisch Zandvoorts en uh, ja, dat is uh, gewoon heel leuk. Het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Tegenover ons Ton Aris en Martin Draaier. Ja, goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, geweldig. Uh, Welkom. Wie, ja, wie mag ik het eerst het woord geven? Nou, ja, door Martijn. Martin? Ja. Ja we, gaan, echt uh, ja, we gaan uh, aanstaande ja. zaterdag weer uh, een uh, prachtig feest houden in, uh, in Talassa. Het Open Nederlands Kampioenschap uh, pellen uh, De inschrijving die, die start zo uh, rond vier uur. Uh, uh, met de begeleiding van het uh, duo Hei en g uh, En uiteraard uh, Wim Mendel als, uh, als DJ. Dus we gaan uh, meteen goed van start. En uh, zo rond kwart over vijf zullen we gaan, uh, gaan starten met uh, de eerste ronde voor het pellen. Dat zijn alle pellers die... De, uh, die gaan dan pellen. En op basis van het gewicht wat ze gepeld hebben, wordt er een scheiding gemaakt tussen de profpellers en de recreanten. Uiteraard. Dat, dat gaat op basis van het gewicht. het gewicht. Dat gaat op basis van het gewicht, ja. En welk gewicht, uh, is het, wel, wat is het criterium? Uh, er is geen criterium. Het is gewoon het gewicht wat uiteindelijk bepalend is. Of je naar de profpellers gaat of naar de... Nee, maar ik, dat, dat begrijp ik. Maar stel, uh, gaat het uh, 2 kilo, 3 kilo, ik noem maar iets. Wat, hoe, hoe werkt dat? Nee, ik, dat, mij nog niet er, wordt duidelijk. er wordt maar 10 minuten gepeld. Ja? Dus dan, we praten dan in grammen. In we grammen. Ja, okay. kilogram is ook wel gram. Ja, nee, dan praten we in grammen en dan wordt er gewogen. Ja. ja. En, dan, en dan? En dan wordt er een scheiding gemaakt tussen. Laten we uitgaan van 40 deelnemers. Worden er uitgegaan van de 20 beste en de 20 minder goede. Oké, okay, op die manier. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk als je heel goed bent Dan doet, ontstaan er moet twee je groep groepen die je best doen. En om en je en net in die andere ene... groep terecht. Als je dat wil, ja. Ja, ja, ja, ja. En de ene is dan de prof en de ja, andere de ja. amateurs. Met de recreanten. En die Lekker, ja. kunnen beide natuurlijk uh, weer... In de tweede ronde? Die dan? Ja, ja, ja. ja die ze gaan verdienen in de beide dezelfde de de prijzen. Er is verder geen onderscheid. Het is alleen als je tegenover iemand zit... die daar een half bakje vol op... en jij hebt er al drie liggen... dan op die is de klasse een beetje bij elkaar gekomen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat is wat, wel Waar komen de genalen ook. vandaan? Zijn ze gewoon hier uit de zee gehaald? Ja, ja dat ja, is ook ja, bedoeling. We doen ons best om... Uh, momenteel is een slecht granalenseizoen... want er wordt nog niets nee, echt niets no. gevangen. Dus nou ja, dan komen ze van een bootje wat wel voor de Lassa langsvaart. Maar dat wordt dan donderdags in de Muiden opgehaald. We gaan uit van zo'n 50, 60 kilo wegpellen. Ja. Ja. Ja. Ik, zie, ik zie ze wel uh, trekken door de ja, zee. Ja, ze toe. doen de best. Ja, maar maar de er zit uh, niet veel. Met, veel, met, uh, veel minder. Met de kroon is dat nog uh, niet te vergelijken met vorig jaar. Nee. Okay. Ja. Heeft dat een oorzaak? Nou ja, het weer denk ik dat de oorzaak is. is niet, niet warm genoeg genoeg? Ja, of, of, of, of niet koud genoeg? Ik weet het ja, niet. Nou. Daar heb ik uh, weinig verstand van. We hebben een kampioenschap, doen daar nou alleen Zandvoerders dan mee? Of hebben we echt, uh, nou, dit echt jaar is het heel internationaal. Mee. We hebben drie Duitse inschrijvingen, dus dat is wel leuk. Dat is wel mooi, hè? ja. En, en daarnaast en, hebben we alle. Alle, alle VVV's, VVV's ja, En alle badplaatsen hebben we. En hebben die we, komen ook. Ja, ja. Maar die, die Duitse. Dat zijn dus mensen die daar dus ook garnalen pellen. Bedoel, nee hoor, de een is een journalist en die gaat ook een interview maken. Maar die heeft gezegd: ik wil wel meedoen. Dus nou, okay. dat is. Uh, uh, door... Iedereen moet ook eigenlijk mee kunnen doen. Dus, uh, ja, ja, het of... maakt ja, niet ja. uit wat je pelt. Het is een hele happening. Maar het is volgens mij ook niet, uh, niet iets, iets simpels. Je moet even weten hoe je dat dus doet. Niet het, wordt iedereen kan dat... Voor... Oh, het wordt voorgedaan. Het wordt voorgedaan. Oké. En dan uiteindelijk ligt daar dus natuurlijk een hoop. Ge pelde de garnalen. Ja. Wat gaat daarmee gebeuren? Die worden verwerkt in hapjes en die kun je daarna zelf weer opeten. <lacht> dat is eigenlijk wel mooi. Ja, dus uh, de dus keuken meer... van Telassa die uh, verwerkt dat tot hapjes. En, uh... Dus hoe meer je pelt, hoe lekker de ja. afloop ja. voor jezelf is. Ja. Vind ik wel een heel nou, goed nou ja, maar uitgangspunt. De, ja, mensen, de mensen die uh, komen kijken, want er zijn ook heel veel kijkers, ja. uh, die mogen uiteraard ook genieten van de, van de lekkere hapjes ja, die gemaakt worden. Ja, en mogen dan kijken en rondlopen en aanmoedigen en zeggen, dat doe je ja. helemaal niet goed. Goed, of ja. Zo. Ja, ja. Van de Zandvoortse deelnemers, hoeveel zijn dat er ongeveer? Nou, dat is wel het gros. Dat meer dan 90 procent. Naartoe dat is wel, ja. Ja. En daar ontstaat al een strijd hè, tussen de familie Bluis en uh, meneer Laarman. En, uh, van oudsher weer. Van, en, ja, dat, dat zijn toch altijd de mensen die in de prijzen zitten. Ja. En dat Want vorig goed. jaar was inderdaad een van die families was in, in de van amateur. Van Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ton Laarman bij de profs en Leida Drommel bij de recreanten. Ja, Die moet dus dit jaar verplicht bij de profs pellen. Dus de winnaar van, de... van vorig jaar, oh, van ja, vorig ja, jaar moet een stapje hoger. Ja, dus oh, dus gepromoveerd gepromoveerd de, de, de ja, hoofdpast. Ja, ja, ja, ja. Het is wel leuk dat je dat zelf in de hand hebt. Dat is, uh... Ja, dus dan ja. weet je inderdaad wat er gebeurt als je heel erg je best doet. Ja. Ja, dan word je inderdaad weer weggewerkt. Dan word je ook op handen gedragen hè, als je dat oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus de, de hoofdprijs is eeuwige roem? Of nee, nee, nee. We hebben een uh, hele mooie... Als eerste prijs is er een hele mooie glasculptuur. En de tweede en derde prijs krijg je sowieso een, uh, een bekertje, een herinneringsbeker. En dan zijn er tot en met de zesde plaats is er een pleits en prijs uit... Uh, um, uh, uit uh, ondernemers van Zandvoort. He. Dus Apple Sponsored, Vier, Vier. Lauren Hardy. Uh, de Griek en Casino. De, de, de, casino en. Uiteraard Talassa. Uh, met, met de en en Thalassa, ja. Nou, dat is wel. Uh, ja, je hebt, nou, de eerste zes is wel mooi. Want dan heb je sowieso twaalf mensen in, dat bedoel ik. die de ja. prijs krijgen al ja. van de veertig. Dus ja. Ja. heel gezellig gebeuren. En dat uh, dus, gaat dat dat wel is wel handig plaatsvinden. Nee? Dat is volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag, ja. ja vanaf 4 uh, uur start, eh, start de inschrijving. En dan is het de bedoeling dat we zo rond kwart over vijf gaan starten met de eerste ronde. Ja, dus je kunt je niet van tevoren inschrijven. Ja, dat kan wel. Dat, dat kan wel. Op www.degarnaal.nl, uh, ja. De ganaal dan met de, de a waarschijnlijk. waarschijnlijk? Nee, de ja? ganaal op, op Zandvoort geschreven. Ja. Op Zandvoorts ja, ja precies. En, ja. Uh, uh, want de, dat is, het is net geen stichting, maar we hebben niet een officieel bestuur. We staan ook niet officieel ingeschreven. Maar de groep wil wel de vrijheid hebben om hetzelfde te organiseren. Ja, maar ik ja. bedoel, het was toch op z'n zandwoord de Garnaal? Ja, ja. De Garnaal? de Garnaal. Nee, garnaal. <laughs> Oh, mooi toch? Ja, dat vindt het ja, wel een, en, met, en met AE, dus ja, dat, is, ja. dat is een mooie happening ja. in ieder geval. Ja. Absoluut. Absoluut. We kwart over vijf uur beginnen. Hoe laat is dat dan? De eerste ronde afgelopen? Uh, de eerste ronde dat zal zijn, we doen drie rondes ongeveer van 20 minuten. Want we moeten uiteraard de tafel ook weer schoonmaken, de genalen verdelen. We moeten wel inrichten en ja. opruimen. Dus dan zijn we een uurtje bezig. Want we, we doen dat in drie rondes. De eerste ronde. Uh -huh. Uiteraard daarna een pauze. En dan worden meteen de eerste hapjes al, uh, al geserveerd. En vervolgens. Uh, Gaan de recreanten en de profs uh, onafhankelijk van elkaar uh, twee rondes spellen? Ja. Uh, en op basis van uh, ook weer het gezamenlijke gewicht wat ze dan gepeld hebben, per individu, uh, wordt bepaald wie er uiteindelijk naar de finale rondes toe gaat. Voor zowel de profs als de recreanten. Spannend, hoe, uh, hoe wegen jullie? Hebben jullie een geijkte weegschaal? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Uh, we laten Want... niet zijn dat toeval nee, over. Zijn over. Zijn Niet toeval over. Ouders, uh, Ja. Anders zegt iemand ja, maar wacht even, mijn. Ja, zo. En er wordt ook ja. zeer hygiënisch gewerkt, moet ik zeggen. Want ja, de, de granalen worden uiteraard verwerkt, dus er mag niets, maar dan ook niets in zitten. Nee, nou, nee, want dat luistert nee, heel kan, naar. Als er uh, velletjes in zitten, krijg je daar strafpunten voor. Like, Strafseconden straf in dit geval. Lekker. Nee, strafgrammen. Ja, strafgrammen? Ja, gaan, sorry, ja, ja. Staf, strafgrammen? Ja, je mag ja. geen vellen erin hebben. Mogen, uh, ik vind dit niet een leuk woord voor... Uh, strafgrammen. Nou, is weer, weer strafgrammen? Ja, we moet je het anders noemen? Heel goed. Nee, nee het niet, het wordt ik in ieder geval houden, begrepen wat ik bedoel. Ik die houden we erin. Ja. Ja, prima. Ja, het enige wat ik kan zeggen is heel veel plezier eigenlijk... En veel Succes uh, met dit kampioenschap. Ja, de is die luisteren, kom in ieder geval langs. Maar alsjeblieft, doe mee. Is, ja. uh, maar kijken is natuurlijk ook heel leuk. Hè? Kijken is heel leuk. Ja. Ik hoop dat ze er allemaal in passen. Uh, ja, dat ja, is dat best wel een fijne druk nee? ja. En we ja, hebben uh, is... deze keer uh, niet een shanty maar twee accordeonisten Het is echt geweldig wat daar en gaat gebeuren. Zijn dat? Hij en Gij. Oh, Hij en Gij, ja, dat was al. Ja. Sorry. Ja. Die komen uit uh, Ek en Wiel. Ek en Wil ligt uh, bij Tielinne. Bij, bij Tielinne. Ja. buurt, dus dat is. Uh, ja. ja. Nou, volgende week zaterdag, dus uh, Talassa. Vanaf 4 uur is de deur open, inschrijven. Ja. En uh, de Open Nederlands kampioenschap op gaan halen Heel veel ja. succes. Dankjewel Martin uh, Dreijer en uh, Tom. Heel veel Risse. succes. Wij gaan naar de muziek toe. Zandvoort gaat verder met wat uh, ja, laatste nieuwtjes die wij binnen hebben gekregen op de redactie. Allereerst, natuurlijk, het winterparkeren. Op 21 april uh, in het voorjaar is het door de gemeenteraad een voorstel aangenomen om in Zandvoort het winterparkeren weer in te voeren. Hierbij wordt in de wintermaanden vanaf november tot maart het parkeertarief voor bezoekers verlaagd van 2,20 naar 50 cent per uur. Dat is nogal een forse verlaging. Het doel is om meer bezoekers in de wintermaanden te krijgen. En, uh, er is een persintroductie. Uh, met de verantwoordelijke wethouder Gerard Kuipers uh, op 22 oktober in het gemeentehuis. Dat is middags om twee uur. Dus dat, uh, ja, ja. we gaan het doen, winterparkeren. Ik ben benieuwd of ben het echt veel ben gaat uitmaken. ben want het ja. is natuurlijk al heel lang een item of dat uh, in het dorp uh, invloed heeft of ja. niet. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Als we er maar veel, ja. uh, veel rumoer omheen maken, dan, dan weten de mensen dat ook. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk nog meer nieuws. Want uh, uh, maandag, komende maandag, nee niet komende maandag, maandag daarop, 2 november. dan verandert de rijrichting van de Grote Krocht. Uh -huh. En uh, dat omdraaien van die rijrichting is overigens een verzoek van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Die denkt dat, het dan, uh, dat er meer mensen makkelijker de Grote Krocht. en dan gaan we weer de Oranjestraat uit. omhoog hè? We gaan omhoog. Ja. En dan uh, moet ik eerlijk zeggen van mezelf, elke keer kijk ik nog op de hoge weg... Of er iets uit de Oranjestraat komt als ik rij. Want dat, dat moet je nu zeer zeker doen, vanaf 2 november. Ja. En dan volgende keer dan vergeet ik dat waarschijnlijk weer. Want dan ben ik gewend dat er niks uitkomt. Het, zal, het zal voor heel veel zandvoerders weer wennen zijn, natuurlijk. Ja. Want het is best wel een lange periode dat het zo is zoals het nu ligt. Ja. Maar we gaan het meemaken: het omdraaien van de rijrichting. Ja, en volgens mij worden er ook van tevoren nog wat verkeerstechnische aanpassingen gedaan. Ja, dat is nodig. Want nu is het inderdaad met een, met een bochtje, moet je er dus in. Ja. Dus dat gaat, we gaan het zien. Ja, nou, wordt spannend in ieder geval. Nou, dan hebben we in Zandvoort uh, de Wild Maand uh, in oktober. En die wordt in oktober, op 31 oktober heel toepasselijk afgesloten met een heel speciaal, uniek evenement. Op het terrein van het circuitpark hier in Zandvoort verrijst een eenmalige drive-in bioscoop. Er worden twee films vertoond. Fast Furious 7 en World War Z met het oog op Halloween. Nou, dat, uh, ik zou zeggen dat is een heel bijzonder... Ja. Er is de staat uitgebreid dit weekend hoe dat allemaal gaat. En uh, ja, dat, dat, dat kun je met je auto doen. Je betaalt ook ja, per auto. Precies, je betaalt per auto. En het ja. is natuurlijk uh, vanuit je auto en het heel Amerikaanse. Zo'n drive-in uh, bioscoop. Maar nou gaan wij hem ook uh, even uh, tijdelijk krijgen. Ik ja, ben benieuwd. Het is ja. een, een try-out natuurlijk. Maar we gaan het meemaken. En dan hebben we natuurlijk weer de herfst en het seizoen van de Bokbieren. ...op een zo'n voortje... ...zijn er een vrijevrijze ...die bokbieren aanbieden... ...op de fles of de tap... Uh, ...bezoekers en bewoners... ...kunnen in de week van 19 tot en met 26 oktober... Uh, ...de bokkentocht lopen... En daar hebben ze dus de vrijheid om die niet in één avond om één dag te want Dat is, dat is te wel lopen. prettiger, ja. Want als maar niet spreiden over dan... een week. Ja. Uh, overigens is die bokkentocht gratis. Maar je moet even kijken naar de uh, informatie op www.wildinzandvoort.nl Goed. Nou, dan uh, gaan wij eruit met dat muziek en het nieuws. En dan komen we straks bij je terug voor deel 2 vanuit het alhoog. I love you.